ja, het, het circuleert heel goed. En het was inderdaad leuk. Er waren allemaal hapjes en drankjes uh, verzorgd door Ananda. Ja. Uh, ja, eigenlijk gewoon een dankjewel naar de klanten toe. Zeg maar. ja, ja, zeker. Nou, het nog moeite gespaard. Ja. Primo georganiseerd. Dank u wel. Op naar de volgende mm -hmm. mm -hmm. keer. Okay. En de volgende keer de kerk wat langer open mogen houden, hopen we dan Herman. Ja, ik heb, ik heb dus een kerk vol gekregen. Hè? Ja, in ieder geval vol oh, gekregen. Weinig? Ja, dat ja, ja, dat ja Dus uh, niet, stap 1 ik... is goed gelukt. Oké, okay, dat is zover. Dankjewel. Ja, we gaan nu uh, naar de eerste uh, muziek. Haarlemse duo To uh, met Je Raakt Me. En uh, ja, uh, als het coach uh, gaat, het natuurlijk over uh, ten eerste je leren raken en uh, ten tweede uh, dat een coach je kan raken. Hè? Dus, dat, dus het gaat heel erg over je uh, laten raken. En dit is een cover van The Knights in the White Saturn. van de Moody Blues. En um, ja, 2B is een Haarlemse groep en uh, uh, toch wel een beetje ondergewaardeerd. Dus uh, nou, vandaar dat we ook vanuit deze. Deze uitzending dat steeds uh, willen promoten. Dus we, we gaan nu luisteren naar Tobi met Hier Raakt me.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 En ik wist ik kom hier nooit meer terug Want beter een oorlog dan wapen vrij. Beter op zoek gaan dan altijd gewacht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 dat is oh.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 met spiritualiteit. Ik vind het ja. echt uh, prachtig uh, om ermee te werken. Ja. Nou, ik maak het ook heel ja. simpel bijna. Ja. Oh ja, ik wil nog even tien seconden een aanbieding doen oh, bij Franswoord ja. Radio. Dat vinden we altijd leuk. Ja. Van, uh, van, uh, voor deze zomer heb ik voor de luisteraars van, um, uh, radio, hè, van de radio, van deze luisteraars, uh, 20% korting op een healing sessie. een okay. sessie. Nou, via je site kunnen, je, kunnen ze mijn informatie. Ja, ja Dus luisteraars, uh, ja. morgen uh, staat uh, deze uitzending op uitzending gemist. En daar uh, staan er ook twee uh,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 Hier zijn we weer bij Inspiratie Radio...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 Benzin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 te doen is in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wilt u onze twee wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we, als, waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen, ga naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl